11 Uur, Matijn Huis met het NOS-journaal. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij de intocht van Sinterklaas in IJmuiden. blijkt van een bejaarde man uit Velse broek te zijn. Volgens de politie heeft de man van 71 zelf een eind aan zijn leven gemaakt. Hij zal eind oktober van huis zijn gegaan. Volgens de politie werd het lichaam ontdekt onder een boot. en was het toen al te laat om de intocht af te blazen. Daarom werden schermen om het lichaam heen gelegd. De landelijke intocht in Roermond is een van de best bekeken tv-programma's van gisteren. Daar keken ruim 1,7 miljoen mensen naar. Ook vandaag zijn Palestijnse raketten afgevuurd op Israëlische steden. Volgens nieuwsuurcorrespondent Jan Eikelboom is de badplaats Askelon getroffen door verscheidende raketten. Daarbij zo'n gewonden zijn gevallen. Later werden in Tel Aviv zeker drie explosies gehoord. Volgens het Israëlische leger zijn daar Palestijnse raketten in de lucht onschadelijk gemaakt door het afweersysteem.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 Ja, we gaan gauw verder met OVT. En daarin straks het eerste deel van een tweeluik over de koepelgevangenis in Breda. Die we vooral kennen natuurlijk van de drie van Breda. En we spreken zo met de auteurs van het deze week verschenen boek... over 100 jaar Polen in Nederland. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een polygoonfragment van vlak na de oorlog. Tijdens de Duitse bezetting is ruim 99 van het aantal in Nederlandse handen zijn de postduiven verloren gegaan. De Royal Air Force... En enkele particulieren uit Engeland schenken ons thans 2000 duiven. Ze zijn ten hoogste drie jaar oud en geschikt voor de aankweek. Het lossen in Hoek van Holland. Met vliegend vaandel en slaande trom worden deze vredesduiven te Rotterdam ingehaald. Ja, na de oorlog kregen we Engelse duiven terug... omdat onze duiven slachtoffer waren geworden van de bezetting. Want van de Duitsers moesten alle postduiven worden afgemaakt. Nou is het Franse leger bezig met de overweging... om opnieuw postduiven te gaan inzetten. Dat staat in de Telegraaf van woensdag. Een parlementariër vindt zelfs dat er een grote taak is weggelegd... voor dit machtige wapen. En de minister van Defensie van Frankrijk zegt een beroep te kunnen doen... op zo'n 20.000 duivenmelkers die in Frankrijk actief zijn. Uh, verrassend, op zijn minst, uh, postduiven in deze hypermoderne tijd. Maar voormalig directeur van de Nederlandse postduivenorganisatie, Ton Ebbe, hangt aan de telefoon en kon ons uitleggen hoe het zit. Goedemorgen, meneer Ebbe. Goedemorgen. Ja, uh, misschien wilt u eerst nog even vertellen waarom de Duitsers wilden dat uh, al onze postduiven werden afgemaakt tijdens de bezetting. Ja, uh, dat wilden ze omdat. Anders die duiven ingezet konden worden voor het overbrengen van boodschappen, zeg maar. De Duitsers hadden in eerste instantie zelfs onze allerbeste hokken met duiven... al geconfiskeerd voor eigen gebruik, zeg maar. En de rest, dat moest worden afgemaakt. Maar, maar wat ik niet begrijp, je schiet zo'n duif uit de lucht en je hebt de boodschappen. Makkelijker ja. kan het toch niet? Nee, dat, dat is inderdaad zo. Maar ik denk eh, dat het toch niet zo eenvoudig is om al die vogeltjes in de lucht te vliegen... om die allemaal maar af te schieten, dus... Uh, natuurlijk gebeurde dat wel, maar niet, niet zozeer de af te schieten. Maar door het inzetten van, uh, van roofvogels probeerde men wel zeg maar, uh, duiven te onderscheppen. Uh, en natuurlijk kwamen er ook om door granaatvuur. Maar echt afschieten, dat is toch niet zo simpel. Dat betekent dus dat de vosduiven zeer effectief waren ook tijdens de oorlog. Die zijn zeer effectief gebleken uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eindelijk. Eigenlijk al duizenden jaren zou je kunnen zeggen, want ze werden al ver voor de jaartelling uh, ingezet uh, voor militaire doeleinden. Wij hadden ook een Rijkspostduivendienst, geloof ja. ik, hè? Ja, die hadden wij in Nederland ook. Uh, maar die heeft het loodje gelegd in, ongeveer in de dertige jaren, zeg maar, vanwege bezuinigingen. En dacht men van, uh, dan zetten wij wel duiven in van particulieren. Dat is, uh, zeg maar, dat is ook geoefend. Uh, er waren zogenaamde ministervluchten. Daar kreeg je prachtige prijsjes voor bepaalde vluchten. Maar dat was toch niet zo succesvol. Omdat ook midden in de winter die duiven gevlogen werd En het waren toch geen duiven die getraind waren... om door allerlei omstandigheden zeg maar, te vliegen. Dus daar waren ook grote verliezen in der tijd bij die particuliere inzet. Ja, nou stond er in het polygoonfragment was te horen dat 99% van onze duiven was afgemaakt. Dan kregen we een reactie dat, van... Dat eh, het hoogste percentage oorlogsslachtoffers. Ja. We kregen van Maarten van Lankveld het berichtje... dat hij een buurman had die hem altijd vertelde hoe hij als kleine jongen zijn duiven in het kerkhof verborg. Ja. Ik lees even voor. Aan de achterzijde van een graf, denk ik, zat een klein luikje... met daarachter een holle ruimte. En duidelijk ging hij vroom naar het kerkhof... om zogenaamd het graf van zijn oude moeder te bezoeken. En zo bewaarde hij zijn postduiven. Maarten van Langveld, hartelijk dank voor, dit, voor, voor deze mail. Maar um, nu willen de Fransen opnieuw postduiven gaan inzetten... Ja. voor de communicatie in het leger. Hoe dat zo? Ja... Waarschijnlijk uh, is men toch bang dat uh, de zeer moderne communicatieapparatuur en methodes die we hebben, uh, dat dat ook op ingebroken of uh, kan worden. Dus, dus gehekt, dan wel, dat dat verstoord zou kunnen worden uh, door uh, de tegenstander, zeg maar. En ja, een duif heeft van dat soort moderniteit ah, natuurlijk dus geen last. Nee. Ja. Is dit voor jullie nou een grote dag? Als Postduivenclub? Uh, nou, Een kijk, organisatie? Nee hoor, kijk, die, die, die militaire duiven zijn er zeer lang geweest... De Zwitsers hebben ze pas in 1996 bij een bezuiniging zeg maar weggedaan. Toen zijn ze gedemobiliseerd, gedemo zeg maar, de, de Zwitserse duiven. Ja. De duiven zijn gedemobiliseerd, ja. Ja, ver... ja, ja, dat was in 1996. Dus ja. dat is ook nog niet zo verschrikkelijk lang geleden. En onze duiven dan? Hebben we na de oorlog dertige nog... Derde jaar, dat was in de dertigde jaren. Onze... Daarna, na de oorlog hebben wij nooit meer echt actieve duiven gehad. Nee, nee, nee. nee. Na de oorlog is... Uh... Er zijn er wel een duiven, wat voor orde. Maar geen militaire duiven, zeg maar. Nee, nee. En de Zwitsers ja. zijn de laatste die dat hebben afgeschaft? Ja, in 1996. Ja. Oké, okay, nou, misschien in Frankrijk binnenkort weer uh, militaire duiven. Ja. Ton Ebbe, heel hartelijk dank voor uw toelichting op de duiven. Graag gedaan. Vreemd genoeg was er in ons land eerder een Pools meldpunt dan een uh, Poolse geschiedenis. Want de geschiedenis van de Polen in Nederland was tot nu toe niet beschreven. Waarom eigenlijk? Omdat het er nooit zoveel waren... of omdat ze nooit echt de aandacht op zichzelf hadden gevestigd? De historici Wim Willems en Hanneke Verbeek hebben nu in ieder geval die leemte opgevuld. Nu hun boek 100 jaar heimwee, de geschiedenis van Polen en Nederland, is uitgekomen. Goedemorgen, Wim Willems, hartelijk welkom. Um, klopt dat, uh, Wim Willems, uh, geen probleem, uh, geen geschiedenis? Nou, zo, zo simpel is het niet, anders zouden we nu geen boek hebben gehad over de Boerenoorlog, uh, die jullie net besproken hebben. En dus dat voor historici zou dat een wat, wat vreemde motivatie zijn. Maar waar het gaat om de moderne tijd, in de laatste vijftig jaar, is het inderdaad zo dat als minderheden problemen maken, kijk naar Molukkers, kijk naar Marokkanen, dan wordt er eerder over hen geschreven, nog niet zozeer de historici, maar wel de sociale wetenschappers, dan wanneer er nauwelijks problemen zijn. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat Polen al meer dan honderd jaar in Nederland zijn. Eigenlijk natuurlijk al langer, maar de laatste honderd jaar een redelijke aantal. Maar, ik ga ja. verder, sorry. En dat alleen, er is iets geschreven over de mijnen. Dat wel, het boek van Versteeg over de mijnen. er dus, dus is wel het een en ander, maar niet eigenlijk op een, op een, op een niveau... zoals bijvoorbeeld de Indische Nederlanders of Surinamers is geschreven. Dus, dus jullie timing is perfect. Want er wordt natuurlijk de laatste jaren regelmatig geklaagd over Polen. Dus de timing is goed. Daar is het ook uit voortgekomen in, in 2010. Ik eh, heb die kantelende beeldvorming over, over Polen. Het is als het ware alsof je een stigma voor je ogen zag ontstaan. Nou, zo, iemand zoals ik, die dan 25 jaar met uitsluitingsmechanismen bezig is. Zeker waar het gaat om migranten. Die verbaast zich er dan over dat dat zo snel kan. Hè? Eerst waren het KUT-Marokkanen en nu zijn het ineens de dronken Polen. En de overlast veroorzakende Polen waar het allemaal over gaat. Vanuit dat idee, dat dat zo snel ontstond binnen zeg maar. Een jaar of vijf, zes na het toetreden tot de Europese Unie... is het idee ontstaan, waar komen die beelden vandaan? Hebben die een historische grond? En wat kan je er eigenlijk over zeggen? En hoe is het met, tussen de relatie beeldvorming werkelijkheid? En vanuit dat idee is dat boek ontstaan. Ja, een, een subjectieve geschiedenis, Sanneke Verbeek. Wat, wat bedoel je? Zo zeggen jullie dat. Wat is dat? Subjectieve geschiedenis, ja, wij zijn in dit boek wilden we heel erg de mensen aan het woord uh, laten. In plaats van gewoon sekscijfers te geven, de aantallen, waar woonden ze, waar vestigde de polen zich, wilden wij het verhaal echt vertellen vanuit de mens zelf. Dus in het boek valt ook heel mooi te zien hoe we families hebben geïnterviewd. Eh, die ons eigenlijk aan de hand hebben genomen door hun familiegeschiedenis. Maar eigenlijk tegelijk ook de Nederlandse eh, geschiedenis. Met als achtergrond eh, de Eerste Wereldoorlog of de Tweede Wereldoorlog. Dus de grote eh, gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis. Maar dan verteld door de ogen van, eh, van Poolse eh, nieuwkomers in die tijd. En waarom honderd jaar? Waar, waar kwamen er honderd jaar geleden de eerste Polen in Nederland? Ja, daar zijn wij grofweg van uitgaan omdat wij zijn begonnen met de Poolse Joden. En die kwamen... Uh, uh, of we zijn niet begonnen met de Poolse Joden... maar die kwamen rond die tijd. Maar met name de Poolse mijnwerkers. Uh, die kwamen uh, rond 1900, iets daarna... De eerste aantallen uh, zijn er waarschijnlijk eerder geweest... maar toen werd het nog niet mooi bijgehouden. Um, dus vandaar 100 jaar. We zijn ongeveer in 1910, 1911 dat de eerste Polen opduiken in, uh, in de registers. Die Poolse Joden die komen naar Nederland met de bedoeling te blijven. Uh, hoe, hoe zit dat met de, met de Poolse mijnwerkers? Komen die hier als, als gastarbeiders met de bedoeling terug te gaan naar Polen... of allemaal met de bedoeling echt zich hier te zetten? Ja, het gezin dat wij hebben geïnterviewd, dat, dat, en dat is wel exemplarisch, denk ik, voor die Poolse mijnwerkers. Uh, bestaat uit een, een, een Poolse mijnwerker dan die via uh, het roergebied waar die heeft gewerkt. En naar de mijnen in Frankrijk vertrekt, op het moment dat daar vraag is naar uh, arbeiders. En daar een vertegenwoordiger van de Nederlandse mijnen tegenkomt die zegt: in Nederland hebben we mensen nodig. Uh, de arbeidsvoorwaarden zijn beter, komt allen naar Nederland. Uh, en dan besluit uh, eigenlijk op de Bonnefoy naar Nederland te gaan. Omdat daar gewoon uh, werk voor hem is. Um, maar altijd in gedachten houden dat het tijdelijk zou zijn. Hij, hij wilde graag terug. Uh naar Polen. Hij en zijn vrouw, ook een Poolse... die hebben zelfs in 1937 nog een stuk land gekocht... met de bedoeling daar een huis op te bouwen in Polen. Niet alleen als oude dagsvoorziening, maar ook... stel dat het minder gaat in Nederland... hebben we altijd een plek om uh, naartoe terug te gaan. Maar, maar zijn, komen er massaal dan Polen in de mijnen werken? Dus net, net als dat er nu heel veel Polen hier in Nederland komen werken... Nou, het gaat niet om de aantallen waar het nu om gaat, natuurlijk. Nu, nu zijn het flinke, flinke aantallen. Um, maar voor die tijd in zo'n klein gebied, wel zeker. Dan gaat het toch om tussen de 1000 en 1500 uh, Poolse mannen die daar uh, werk vinden. En daar zich vestigen in kleine dorpjes. Dus je kunt zich voorstellen dat dat voor die tijd toch wel als een groot aantal werd gezien. Vooral in zo'n. Um, agrarisch gebied dat ook te maken krijgt voor het eerst met grote industrie. En dan al die nieuwkomers, niet alleen uit Polen, maar ook uh, Joegoslaven, uh, Hongaren die daar gaan werken, later nog de Turken en de Marokkanen. Dus voor die tijd in zo'n klein gebied was het wel degelijk een groot aantal. En hoe wordt er dan naar ze gekeken, Wim? Nou ja, zoals er altijd naar nieuwkomers wordt gekeken, in eerste met instantie argman. met een zekere argwaan. Kijk, je hebt ze hard nodig, dat is één ding. Het zijn allemaal jonge mannen, dus ze pikken je meisjes af. Daar moet je voor uitkijken. Daar wordt dan ook voor gewaarschuwd vanaf de kansel en in de lokale pers. Maar ze hadden één groot voordeel. Ze waren katholiek. En dat was in het katholieke Zuid-Limburg, was dat natuurlijk een, een pluspunt. Niet, niet in de eerste tijd, want het zijn natuurlijk andere katholieken. Want ze komen uit Polen en ze hebben andere gewoonten. Het is meer sacraal dan, dan, dan in Limburg. Maar op den duur, kijk, je kunt beter katholieken hebben dan socialisten. En de socialistenangst, zeker na 1917, was zo groot. Was, was, was, als olievlekwerking ging dat door, door Nederland ja. heen. Die angst dat spoelde over dat land heen. Dat was ook in Zuid-Limburg zo. Maar goed, deze, deze jonge mannen, ja, die kunnen ook ja. in opstand en, komen. En, en misschien konden ze we wel in het Kerk Latijn bij elkaar communiceren. Wie zal het zeggen? Ja. Wie zal het zeggen in de. In de ja, dat, dat, dat zover zijn we nooit, nooit gekomen. Dat hebben jullie niet onderzocht. verder. Ja. <laughs> ja, na de oorlogen wordt het wat anders. Dan heb je Poolse bevrijders, uh, waar jullie over schrijven. Poolse bruiden, Poolse vluchtelingen, Poolse illegale. Is dat, is dat een heel ander soort. Uh... Ja, dit zijn allemaal wel verschillende verhalen. Want, want ook voor de oorlog, die Poolse joden. Wat ik zelf wel heel hele, hele belangrijk vind. Omdat er erg weinig geschreven is over, over joden. En zeker op, op, op lokaal niveau. Um, en er is helemaal niet zo bewustzijn dat er veel Poolse joden naar Nederland toe zijn gekomen. Terwijl je het wel dan in Den Haag-Scheveningen hebt over een, over een gemeenschap van ongeveer 4.000 tot 5.000 mensen. Um, en het is heel ingewikkeld om die geschiedenis te reconstrueren. Omdat er, er zijn wel geschreven bronnen je kunt dan naar de naturalisatiedossiers kijken. Maar er leven, zoals we alle weten, weinig mensen meer en ook weinig nazaten. En door, door een toeval zijn wij toch op een familie gestuurd, de familie sprecher. Uh, waarvan nog iemand bleek te leven en veel, veel kinderen ook nog bleken te leven. Die waren bereid om met ons hun verhalen, hun foto's en hun documenten te delen. Um, en, en daardoor kreeg je ineens inzicht op een, op een heel menselijke manier. In een verhaal dat je anders alleen maar uit de literatuur kent. En dat kleurt het zo persoonlijk in... dat het tot leven gaat komen. Wat, wat, waardoor ik ook vind dat er veel meer... aan dat soort onderzoek op lokaal niveau gedaan zou moeten worden. Juist zo'n weggevaagde gemeenschap. Die moet je reconstrueren. Die moet je weer een nieuw gezicht geven. Anders lijkt het alleen maar alsof de holocaust bestaan heeft. Als je nu, nu kijkt naar wat jullie schrijven, over wat, waarom komen Polen en ik zoveel over de wereld? Hè? Polen is drie keer opgedeeld of vier keer, ik weet het niet eens meer precies. Ergens in de 18e eeuw en, en vaker nog allerlei ellende. Zij raken op drift en jullie beschrijven ook dat ze zichzelf vaak als zwerver, als, als balling benoemen. Leg dat eens uit. Ja, wat wij heel erg terughoorden in die verhalen, en vooral uh, hoorden van de, uh, de dochter van de Poolse mijnwerker, die, die vertelde dat uh, in hele mooie bewoordingen, hebben zo lang moeten vechten, inderdaad, door die, die delingen voor hun eigen land. Dat het uh, ook bij haar met de paplepel ingegoten is, wees trots op je vaderland. Dus het, het vaderland gaat boven alles. En het maakt dan niet uit waar je woont. Je bent ook nog steeds Pools, niet alleen Nederlander of waar je dan Duitser als je daar bent gaan wonen. Um, dus dat zit zo diep in die mensen. Uh, en ik denk, we hadden het er laatst over, je ziet dat ook heel erg bij, uh, bij de Molukkers. Ook natuurlijk een, een omstreden land. En die mensen blijven ook heel erg hangen aan, aan die uh, identiteit. En dat zie je bij, bij de Polen net zo. Dus ondanks het feit dat ze inderdaad over de hele wereld zijn uitgewaaierd. Uh, Jullie hebben uitgerekend, geloof ik, één op de drie Polen wordt, woont niet in Polen. ja. ja. Nou, nou, dat hebben wij niet uitgerekend hoor, maar dat, dat zijn wel de, de, de getallen. Overigens is dat natuurlijk niet helemaal uniek, alleen nee. voor Polen. Ik bedoel, dat geldt natuurlijk ook voor Ieren. Dat geldt voor talloze um, uh, migranten uit Europa die naar de Verenigde Staten zijn getrokken, of naar de oorlog naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Kijk, heel veel staten zijn natuurlijk pure immigratiestaten. Alleen Europa ziet zichzelf niet als een immigratiedeel, terwijl dat in feite wel is. En die Polen, ja, dat is natuurlijk interessant... want daarom praten veel Polen ook over de diaspora. Wij leven in een diaspora. Wij leven in verschillende landen... en zijn toch nog steeds verbonden met, met Polen. Dat klinkt toch altijd een beetje vreemd in de oren van een Nederlander. Dat hele sterke patriotisme... want dat hoor je dan ook in heel veel verhalen. We hebben hele discussies, felle uh, discussies gehad... met een aantal um, activistische Polen, zou ik maar zeggen, op dit moment. En dat, dat patriotisme, die liefde... die dorstige liefde naar het vaderland... ja, dat... dat Da daar heb ik altijd toch mijn, zo mijn twijfels over, maar, maar wordt, het is wel doorvoeld. Het wordt ook dat... in stand gehouden, geloof ik, door, allerlei, door het verenigingsleven. Uh, door delicatessenzaakjes die jullie me schrijven. Dat is een heel specifiek Pools, geloof ik, hè? Ja, maar dat is, kijk, dat is alleen maar, kijk, voor de eerste opvangen. Mensen willen gewoon hun eigen zielsvoedsel. Dat, dat zielsvoedsel. Ja, die houden weinig is Zielsvoedsel. Zieldvoed, kijk, een, een blikje bier is leuk. Een blikje Heineken bier is mooi. Maar zodra er een, een Pools merk op staat, smaakt het bier beter. Ja. Dat is wat je hoort. Maar, en dat zoals het maar, maar zien jullie dat die Polen zich. Die Polen. Zien jullie dat Polen zich. Uh, ik heb helemaal Poolse familie. Ja. Uh, dat die zich op een andere manier verenigen of actiever verenigen dan andere migrantengroepen? Nee, nee wat, wat ik zie is dat omdat Polen zo fel geattakeerd worden de laatste acht jaar, dat er heel, dat er heel veel okay. Polen zijn. Zowel degenen die hier al langer leven en hun nazaten, als de Polen die hier op dit moment naartoe komen... en die op allerlei manieren worden uitgebuit... en in hun in hokjes worden gehuisvest, et cetera... dat die voor zichzelf gaan opkomen. Naarmate je meer onder druk komt te staan... ga je meer voor jezelf opkomen en daardoor wordt het zo'n item. Ja. Is natuurlijk de Polen ook met het paplabel ingegoten? Want als je bent geboren in een land waar het volks niet begint met de zin... Polen is nog niet verloren... Dan, dan kun je natuurlijk niks anders dan voor jezelf opkomen. Dat zit erin natuurlijk. Ja, maar die eeuw stond natuurlijk ook in de teken van, van, van, on, van, van, van uh, bezet, bezet worden. Ik bedoel, ook na de oorlog. Er is een schitterend verhaal uh, door Hanneke geschreven... in dat boek over, over de familie Wiskawa. Die mede hebben geholpen om Breda te bevrijden. En je, je ziet in, in, in zo'n zo familie dat er... Um, dat, dat die, die naam moet, moet voortleven. Het is een detail wat mij enorm heeft ontroerd... dat een van die kinderen, een van de dochters van Wiskawa... uiteindelijk als zij een gezin gaat vormen... is haar man bereid om de kinderen die ze krijgen niet te erkennen. Ze trouwen ook niet, ze leven samen. Ze erkennen de kinderen niet, want dan dragen ze tenminste haar naam. Want hij heeft alleen drie dochters. En zo leeft die Poolse naam voort. Um, en dat is, dat is natuurlijk in de tijd van het, van het communisme. Dus tot 1989 hebben we ook weer hier moeten vechten... ook hier in het buitenland... Om voor, dat, voor het vrije Polen, dat er ooit toch eens zal komen... zoals in het vaderland staat, zoals Jos Palm zegt. Ja, en dat idee blijft voortleven, ook na 1989. Nou, wat in, Breda, in Breda waren die Polen natuurlijk razend populair. Hè? Dat waren, die werden gezien daar als de bevrijders. Zie je nu ook eigenlijk dat daar de reactie op dat Polen-meldpunt... en uh, de, de negatieve berichtgeving over Polen... dat dat daar anders wordt ontvangen, Anneke? Ja, ik vond het zelf wel heel opvallend. Ik zag een, een, een stuk op internet over de uh, voetbalclub daar. Uh, NAC is volgens mij de voetbalclub daar. Uh, die moest spelen tegen een, uh, een, uh, een club uit, uit Polen. Volgens mij een vriendschappelijke wedstrijd. En ze hadden oh. toch de harde kern van de supporters van NAC... Hadden een spandoek gemaakt met uh, daarop de tekst Polen bedankt. Dezelfde tekst die uh, na de bevrijding te lezen was... Uh, op posters achter veel ramen. Dus het leeft daar nog steeds. En ik vond het wel een heel mooi statement... dat ook in deze tijd ze dat nog steeds zeggen... Maar ook bij dit gezin Wiskawa, uh, wij spraken dan de dochters... die zich toch ook wel aangesproken voelen door zo'n uh, Poolse uh, meldpunt. Uh, ze komen voort als een, een Poolse vader en een Nederlandse moeder... opgegroeid altijd in Nederland. Dus eigenlijk in de ogen van veel Nederlanders gewoon Nederlanders. Maar zij, ja, zij, zij voelden zich enorm aangesproken... ook door de negatieve beeldvorming. Nu heet het boek ook niet voor niets 100 jaar heimwee. Um, kan, kan je in het algemeen iets zeggen over hoe de omgang is met de Poolse familie? Ik, ik, ik ken uit eigen ervaring van mijn helaas overleden Poolse schoonzusje... dat de relatie met de Poolse in, de familie altijd ingewikkeld is. Omdat ze wel zijn weggegaan. Omdat ze op een bepaalde manier ook verraders zijn aan het Pools zijn. en het. Polen. Ja, maar dat, dat geldt natuurlijk voor alle migranten. En dat is een onderbelicht thema, denk ik, ook in migratiegeschiedenis. Vandaar dat we voor die titel hebben gekozen, 100 jaar heimwee. Um, want zodra je wegtrekt, dus in de ruimte je afscheid van de mensen met wie je bent opgegroeid, is er altijd het idee, er zijn, er zijn twee soorten gevoelens. Eén, ik moet het maken en dan ga ik als succes man of vrouw ga ik terug, dat idee. Terwijl de meeste mensen niet teruggaan uiteindelijk. En het tweede is, um, um, heb, heb ik het, doe ik het goede? Doe ik het goede ook voor de mensen daar? Uh, en, en zo niet, heb ik dan geen verraad gepleegd? Want er is, er is natuurlijk het verlangen, je wilt je wel weer verenigen. En maar je, bent, je hebt je wel afgescheiden. Dus er is, er is een soort schaamte, schuldgevoel... dat altijd licht blijft klagen. Vandaar dat ook altijd het idee is... we gaan terug. Er komt een moment dat we, we terug terugkeren. Ooit komen we weer in het paradijs van onze jeugd... in dat dorpje in Polen. Mascha. Alleen de realiteit is dat dat niet gebeurt. Ik, wij raden u allemaal aan om het prachtige boek te kopen. Het ligt nu in de winkel. Prachtige foto's ook van Wim Willems en Hanneke Verbeek. 100 jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland. Hartelijk dank dat jullie hier waren. We gaan door, want het is tijd voor het spoor terug. Vandaag de documentaire. Niets blijft ongezien. Deel 1 van een tweelijk over de koepelgevangenis in Breda die 125 jaar geleden door de architect Johan Metselaar werd gebouwd. Het idee achter de koepel was dat de architectuur... de gedetineerden zou disciplineren en tot inkeer brengen. Omdat ze in die ronde ruimte die koepel constant bekeken zouden voelen. Een mooi ideaal, maar met een heel beperkte uitwerking. Een verslag van heden en verleden... met dank aan Robert Meijer en de penitentiaire inrichting Breda. Een programma van Laura Stek, gemonteerd met Berrie Kamer. Zie je? het weer galmt. het komt gewoon terug. En zo komen dus heel veel geluiden terug. Hè? Dat is dus een van de dingen die hier heel erg speciaal zijn. Als je communiceren moest met je collega aan de overkant, dan ging je met je hoofd tegen de muur aan. En dan galmde het zo mooi rond, dan was je beter te verstaan. Het geschreeuwen en alles, dat went. Ik heb daar geen eigen meer in, hoor je wel. Ik weet niet, hoor. Eén keer in de week kwam een hele bus met nieuwe lichten gedetineerden binnen. Dan hadden ze veel bravoer. Tot het moment waarop die deuren binnen in de koepel open gingen... En dan was het heel opmerkelijk dat ze dan ineens stil werden. Figuurlijk werden het kleine jongetjes, ja. Michel Foucault, een beroemde uh, Frans filosoof, heet het ooit: uh, is vergeleken met een dierentuin. Dat in elke cel eigenlijk een ander dier zit. En hoe barbaars het idee natuurlijk is, dat beeld. dat dringt zich wel op op het moment als je in het midden staat. en je ziet dan allemaal die ringen en die losse cellen. En in elke cel zit in een ander figuur. Meer dan 200 cellen verdeeld over vier doorlopende ringen. Het geeft een duizelingwekkend effect. De Bospoort in Breda is een van de drie koppelgevangenissen in Nederland. Gebouwd tussen 1882 en 1887. Goedemiddag, kan ik u helpen? Hè? Het is een monument, maar tevens nog gewoon in gebruik als gevangenis. Of liever gezegd als huis van bewaring. Waar verschillende typen gedetineerden in voorlopige hechtenis zitten. Zo ook de twee mannen die aan de reling van de eerste verdieping staan. <lacht> Wij staan hier gewoon een beetje te hangen. Een beetje alles in de gaten houden. De woorden zijn er niet, dus moeten wel een beetje doen, hè. Ik zit hier in de koepel negen maanden. Ja, ik zit nu pas vijf maanden. Leuk is anders, het is geen centerparks hier. Maar uh, het is niet anders. Het zal moeten, denk ik. Het is wel uh, mooi dat het één een grote eenheid is, zeg maar. Dat het, een, uh, ja. het is wel een heel mooi gebouw. Ja. Maar de koepel wordt oorspronkelijk niet gebouwd vanwege de esthetiek. Het is het gevolg van een lange zoektocht hoe men het beste om kon gaan met wetsovertreders. In de middeleeuwen worden die nog gewoon gestraft op het dorpsplein, zegt filosoof en criminoloog Mark Schuilenburg. De beroemde voorbeelden daarvan zijn natuurlijk de vierendeling waar mensen uiteen werden getrokken door vier paarden en de ledematen langzaam loskwamen te staan van het lichaam. Maar denk ook aan de brandstapel. En het idee daarvan was dat de straf juist in de openbaarheid moest plaatsvinden. En een soort afschrikkingseffect teweeg moest brengen op andere mensen van een bepaalde gemeenschap. En opvallend is dat je dan in de loop der tijd, en er is natuurlijk niet een vast punt op aan te wijzen. Dat de straf langzaam van buiten naar binnen gaat. In de verlichting komen toch andere besef, andere ideeën over uh, wat straffen betekent en hoe straffen moeten worden uitgevoerd. Je ziet het ook in de literatuur in die tijd. Hè. Het beroemde boekje van Beccaria komt uit over misdaad en straffen. En die laat daar natuurlijk ook zien dat bijvoorbeeld de tortuur, hè, de marteling... heel weinig effect sorteert. En dat we dus naar andere vormen van straffen moeten gaan... willen we succesvol criminaliteit en overlast hè, bestrijden. Dus de tortuur of de brandstapel of het vieren delen in de openbare ruimte verdwijnt en in toenemende mate gaan de straffen plaatsvinden achter de muren. Kijk moet gewoon doorlopen. lopen. Ja. Dit is mijn salaris. Ja, je zal het toch een beetje moeten aankleden, want je moet er zelf in zitten. Dan moeten wij niet blind op staan, natuurlijk, hè. Zo, hè. Ze hebben een magnetron, een televisie en ze hebben alles. Je zit ook 20 uur achter de deur, hè. Dan gaat alles vervelen, hè. Hoe moet ik het nou zeggen? Als een student op kamer zit, het je een beetje dat gevoel heb je eigenlijk. Ja. alleen behalve dan dat je de vrijheid hebt dat je de deur uit kunt stappen. Maar voor de rest, ja, een student zit ook op zijn kamer, ook van het bed naar de muur eigenlijk. Want ja, als ik mijn bed uit rond zit ik aan mijn bureau dus ja. En er is ook ja. wel een raam. Ja, ja precies. Maar hij is niet groot genoeg om naar de buiten langs te gaan. Nee, gelukkig niet. <laughs> ja. Begin 19e eeuw is men in Europa nog niet bekend met het principe gevangenis. Daarvoor wordt er naar Amerika gekeken, waar ze al experimenteren met verschillende modellen. Aan de ene kant heb je dan bijvoorbeeld het Auburn systeem, dat is in de buurt van New York. En dat Auburn systeem hield in dat uh, mensen werden opgesloten op een cel. Daarnaast ook gemeenschappelijk werk mochten verrichten, maar dat het allebei gepaard ging met een soort gebod op stilzwijgen. Daarnaast had je een ander systeem en dat werd het Pennsylvania-systeem genoemd. En dat was in de stad Philadelphia een bekend voorbeeld daarvan. En dat uh, ging echt puur alleen maar om de eenzame opsluiting. Dus de cellulaire opsluiting, zowel dag en nacht... En waarbij dat Alborn systeem dus een, uh, in, in de nacht een scheiding was... van de gevangenen als ze in een cel zaten... en overdag wel gezamenlijk werk mochten doen... maar eigenlijk een geestelijke scheiding was, want je mocht niet praten... was dat Pennsylvania-systeem echt op toegericht... om dat individu, die gevangenen, op te sluiten in zijn cel... met het idee dat hij dan in zijn cel tot inkeer zou komen... In Nederland is er uiteindelijk, na nou heel veel gestechel... toen in de Tweede Kamer eh, en onder ministers... uiteindelijk besloten om dat Pennsylvania-systeem in te voeren. En de Koepelgevangenis in Breda is daar ook een voorbeeld van. Dat is dus een cellulaire opsluiting... waarin gevangenen worden geacht eigenlijk tot een bepaald inzicht te komen. En uit dat inzicht en uit die discipline die daarmee gepaard gaat... een beter mens te worden. Nee, daar is een mens niet voor gemaakt. Mensen is gemaakt om samen te zijn. Dus... Mensen moeten ze bezighouden. houden. geest moet bezig blijven. Anders horen mensen draaien door. Als je een dier in een klein kooitje zet, dan gaat hij zijn eigen beentjes opeten, toch? Ik denk dat, dat geestelijk bij mensen ook zo is, hè? Ja, dan knapt er iets. Om dan is er niks meer mee aan te vangen, lijkt mij. Een bekende invloed op, op, op het maken van die koepelgevangenis is, is Jeremy Bentham geweest, is een utilist... En die schrijft in 1792 een, een, een boek over wat hij dan noemt het panopticon. En het hele idee van een panopticon betekent dus dat alles zichtbaar is. Want wat zie je? Het is, het is een koepel, dus het licht komt ook naar binnen. Ook de verwijzingen dus naar de verlichting zijn ook metaforisch heel sterk. Maar het opvallende aan die koepelgevangenis is dat in het midden een soort toren was met geblendeerde ramen. En het idee daarachter is dat de gevangenen zich dus altijd bespied voelen... door de bewakers die zich in die toren bevinden. Maar doordat het geblindeerde ramen waren, is het in theorie mogelijk... dat er in de toren geen enkele bewaker aanwezig was. Het is een grandioos idee dat, dat de architectuur... dus een bepaalde disciplinering teweeg kan brengen. Dus niet een bewaker of een gevangenisdirecteur of een wet... Maar de architectuur van de gevangenis zelf kan een bepaalde disciplinering van gedrag meebrengen. Omdat elke gevangene voortdurend het idee heeft dat hij gezien wordt. Dat is natuurlijk fenomenaal. Dat het zo economisch is doorgedacht dat je eigenlijk in theorie geen bewakers nodig hebt. En dat betekent dat dit eigenlijk, waar bijvoorbeeld uitvinders altijd naar hebben gezorgd: naar een soort perpetuele mobile. Iets wat zichzelf blijft voeden, dat dat gerealiseerd is in de koepelgevangenis, in het panopticon. Met dat ideaal wordt de koepelgevangenis in Breda gerealiseerd. Het is vrijwel een exacte kopie van de iets eerder gebouwde koepel in Arnhem. In de bijgebouwen komt een huis van bewaring en een vrouwengevangenis. De koepel is bestemd voor de lang mannen. Dit moet de ideale gevangenis zijn. Tegelijkertijd is natuurlijk heel het verlichtingsidee dat wij rationele wezens zijn ernstig ter discussie gesteld. Hebben. We worden ook gekenmerkt door trots en door angsten en door wantrouwen en door passies. Dus aan het hele idee van rationele mensen die langzaam werken naar een soort zelfverinnerlijking en een zelfverwerkelijking waar we uiteindelijk allemaal een beter mens van worden. Is natuurlijk in het licht ook van de Europese geschiedenis en de wereldoorlogen die we hebben meegemaakt natuurlijk een erg bedenkelijk mensbeeld. Het verlichtingsideaal wordt langzaam losgelaten. Aan het begin van de 20e eeuw ontstaan er debatten... over de behandeling van de delinquent. Het klassieke strafrecht zegt... de straf is rechtvaardig als vergelding van de schuld. Maar met het nieuwe wetboek komt er meer ruimte... voor de belangen van de gedetineerden. In de Tweede Kamer komen er zo initiatieven tot hervormingen. Maar concreet wordt er nog niets mee gedaan. Pas na de Tweede Wereldoorlog krijgen nieuwe ideeën een kans. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers de gevangenis ingenomen voor eigen doeleinden. Naast de reguliere delinquenten komen er nu ook politiek gevangenen in terecht. Historica is meetames van het NIOT. Mensen die daarvoor nooit zelf in het gevangen hadden gezeten of daar überhaupt nooit over hadden nagedacht dat dat ook hun zou kunnen overkomen, ja, die zijn toch bijvoorbeeld door de Duitsers of om andere redenen zijn ze zelf achter tralies gekomen of in een concentratiekamp gekomen. En ook dat he, zie je ook in de politieke debatten: dat mensen nu zelf een ervaring hebben met ja, wat het betekent om opgesloten te zitten. Het zijn niet meer alleen de, de laagste sociale klasse, zeg maar: de, de mensen die zo totaal anders waren in de beleving van de, de elite die de wetten maakte en de regels. Maakte. Dus dan wordt er toch meer gedacht van nou, nu moeten we hier echt serieus mee, uh, mee aan de slag. We moeten nu echt gaan denken van hoe je mensen ook voorbereidt op een terugkeer in de samenleving. En uh, ja, die groep van uh, politiek delinquenten zoals dan genoemd werd. Hè, dus de, de, de collaborateurs die veroordeeld werden, de NSB'ers. Ja, die, die had toch ook weer aanleiding gegeven om tot op een nieuwe manier nadenken over uh, criminaliteit en delinquenties. En juist met, uh, aan de hand van die groep werden er ook allerlei experimenten gedaan met bijvoorbeeld half open inrichtingen, weekendverlof. Uh, dus er Dus wat dat betreft al vrij snel wel naar de Tweede Wereldoorlog werd er van alles geprobeerd. En dat zie je dan ook steeds meer uh, doorgaan in uh, meer in bredere zin. En je krijgt dan op een gegeven moment de nieuwe beginselenwet in het gevangeniswezen, zo rond 1950, 1951. December 1952, in de gevangenis van Breda zitten nog 178 politieke delinquenten, waaronder 115 Nederlanders. De concentratiekampen Amersfoort, Westerbork, Vught, het kamp Irika bij Ommen. In de oorlogsjaren was dit onder meer het werkterrein van een aantal Nederlandse nationaalsocialisten die tot de beruchtste behoren die ons land heeft gekend. De verslaggever doelt daarmee op de beruchte Zeven van Breda. Oorlogsmisdadigers die oorspronkelijk de doodstraf hadden gekregen. Toen dat was omgezet in levenslang, belanden ze in de koepel. Het waren bijna allemaal in die tijd vrij jonge mannen. Zo allemaal zo geboren zo na nou, eind jaren tien, rond 1920 zeg maar. Hè? Zo tussen 1915 en 1922. Een beetje die, die leeftijdscategorie. Het waren ook bijna allemaal mannen die deels bij uh, Duitse instanties zaten. Dus bij de Sicherheidsdienst of bij de Waffen-SS. Dus die echt onderdeel waren van de Duitse machinerie. En dat niet alleen, maar ze hadden ook, behalve vaak aan het oosten, maar ook echt in Nederland van alles op hun kerfstok. Dus ze waren lid geweest van uh, executiepelotons. Ze hadden uh, bijvoorbeeld met speciale commando's hadden ze mensen geliquideerd... Uh, ja, echt dus meedraaien in, de, in, de, in het Duitse terreurapparaat. Het is niet voor niets dat ze in de Bredaase koppel terechtkomen. Het is een van de zwaarst beveiligde gevangenissen. Ja, desalniettemin <lacht> liepen er dus even weg uh, in december 52. Ja. Tweede kerstdag 1952. De gevangenen in Breda hebben het s'avonds gegeten... en gaan vervolgens naar een filmvoorstelling die in een andere ruimte zal worden gegeven. Tijdens deze wandeling zonder zeven gevangenen zich af van de anderen. Ze gaan naar de keuken. Daar is de deur van de kelder. Die met een al eerder nagemaakte sleutel wordt geopend. Onder die kelder ligt het ketelhuis. Nog steeds heeft niemand iets gemerkt. De tralies voor de kelderval worden geforceerd. Boven is de filmvoorstelling begonnen. Buiten komen ze voor de vier meter hoge muur te staan waar ze met behulp van een meegenomen ladder en een tuinslang overheen klimmen. Door de tuin van de onderdirecteur komen ze op de Nassau-singel. Hier staat één auto klaar en vier mannen, helpers. Eén van hen rijdt de auto naar de grens. Anderhalf uur later arriveren ze bij de grenspost Wieler. Nog steeds zijn die grensposten niet gewaarschuwd. Dat zou pas een uur later gebeuren. De helper keert terug naar Amsterdam. De zeven vluchtelingen gaan te voet verder en bereiken via de zogenaamde groene zone Duitsland. En daar worden ze nog geen vijf minuten later door een tweetal Duitse grensbewakers gearresteerd. De hele nacht zitten ze in de Duitse grenspost. Vlak bij de Nederlandse grensbewakers. De volgende morgen worden ze voor een Duitse rechter in Kleef geleid. Die geeft hen wegens illegale grensoverschrijding een geldboete en laat ze onmiddellijk weer vrij. In Nederland breekt de storm los. De publieke verontwaardiging is zeer groot. De Nederlandse regering vraagt dringend om uitlevering van de oorlogsmisdadigers. Allemaal uh, waren ze in dienst geweest van een Duitse overheids- of militaire organisatie. En de wetgeving in Nederland was zo, als je dat deed, dan verloor je automatisch je Nederlanderschap. Dus wat dat betreft waren ze al tijdens de oorlogsjaren eigenlijk staatloos geworden, of in ieder geval geen Nederlander meer officieel. En aan de andere kant was er vanuit Duitsland, het zogenaamde führer last, dat zou Hitler op een gegeven moment gezegd hebben... vanuit iedereen die zich inzet voor de Duitse zaak... die kan een beroep doen op het Duitse staatsburgerschap. Het was niet dat, dat ze dat ook automatisch daarmee meteen kregen... maar die konden daar wel een beroep op doen. Dus ze konden in Duitsland politiek asiel aanvragen. De Duitsers ontspringen de dans op verschillende manieren. Ze worden niet uitgeleverd aan Nederland. In 1966 zoekt het programma Brandpunt een aantal van hen op. Waaronder Willem van der Neut. Beter bekend als de Bul van Amersfoort die deelnam aan vele executiepelotons. Ja, we hebben met een paar mensen gezegd door, door tegen elkaar met drie mensen... dat uh, we, we willen niet ons hele leven in de gevangenis zitten blijven. We waren nog jong in die tijd... Want ...hebben we gedacht dat we een hele leven in de gevangenis zitten, dat is... ...en daar hebben we dat met elkaar hebben dat we gesproken om niet vluchten te komen. En dan zijn we naar Breda gekomen. En daar waar ik twee en een half jaar had, al twee keer heb ik dat gemerkt, dat... Uh, uh, ...hebben we gezien dat de tweede weinig, uh, kerstdag, een filmvoordevoering, een filmvoorstelling is. En daar uh, hebben we gezegd dat is de beste mogelijkheid om... Te vluchten. Zou u terug willen naar Nederland? Ja, heel graag. Maar de mogelijkheid werd van niet aardig. Waarom wilt u terug ja. naar Nederland? Ja, ik... Zullen we het zeggen? Dit is toch een land waar me geboren werd... en daar wil ik me toch steeds weer naar terug. Dus wet dus dus van niet gaan. U hebt dus eigenlijk nog een, een straftegoed in Nederland? Hè? Ja. Ik ik ben toch levenslang veroordeeld. Houdt u dat bezig, op dit moment? Oh ja, dat... Also, dat, hangt, dat hangt altijd overeen. Ik geloof, als het voorbij is, dan hangt het ook nog overeen. Zo'n straf gehad, ik was te, te dood veroordeeld. Voor. Ik heb twee jaar in de toodcellen gezeten. Ik, dat blijft altijd overeen. Was u te zwaar gestraft? Ja. Also, naar Hollandse uh, op, uh, opvatting? Nee. Uh, het enige wat ik van Zagen ken, ik was in die tijd nog jong, heb, uh, heb me ervoor aangesloten voorbij aangesloten, heb dat meegemaakt. En ik heb, nu dat ik ouder ben, wil ik dat niet meer maken. Maar ik heb meer verstand nu wie vroeger vroeger. Als het te zwaar ik, dan zou ik nee. De gebeurtenissen uh, in de maar... oorlog houden u wel bezig, hè? Ja, die houdt je altijd bezig. Um. In de kritieken en de discussie die daarna losbarsten... werd er ook wel geroepen van dit gaat allemaal veel te ver met die hervormingen. En uh, Ze zaten dan met z'n allen lekker film te kijken en dan lopen de zeven zomaar weg. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn van uh, modernisering in het gevangeniswezen. En toen werd er ook wel weer het een en ander aangescherpt... en werd er uh, wat dat betreft weer een strenger regime uh, ingevoerd. Ook de beveiliging wordt versterkt... De ringmuren worden verhoogd, op de hoeken worden wachthorons geplaatst... en er komt een nieuw alarmsysteem. Als ik een vluchtje ja, dan moet alles achterlaten, lijkt ik maar. moet anders vluchten. Nee, voor mij nee, hoor. Totaal niet. Ik ben nou de heetskar aan het voorbereiden voor alle gedetineerden. spot Met een stukje, ja... Een stukje vlees erbij, haakburger. Ik ben nou Reiniger, dus ik moet een beetje de ringen schoon houden. Ik moet iedereen het eten geven. Dus ja, ik ga om 8 uur de deur open. 12 uur dicht, half 1 weer open. Tot 5 uur de deur weer dicht. Ja, en dan om 5 uur ja, dan ga ik eten. En dan stokken we zo 6, 7 uur. En dan gaan we naar bed huren. Dan gaan we pyjama weer gaan. En dan zeggen ze weer: Tot morgen, meneer. En dan zit achter de deur. Ook een saai hè? Het is zijn leven eigenlijk. Mag hier dan wel... naar bed? Ja. ja, dat klopt. En ook nog alleen dan? hè? Dus, hallo, uh, bereid hè. Het is hier net een ministerie-restaurant. De discussie over de zin of de zinloosheid van het opsluiten... wordt eind jaren 60 weer actueel vanwege de zogenaamde Vier van Breda. De niet minder beruchte Duitse oorlogsmisdadigers... die er vanwege een levenslange straf nog steeds zitten. In 1966 wordt een van hen, Willy Lages, ernstig ziek. En minister Sam Calden besluit de straf te onderbreken. Het uitzitten van straffen in Nederland moet zinvol zijn, aldus de minister. In het zicht van de dood kan het uitzitten van die straffen zinloos worden. In die gevallen, en lagers in zo'n geval, moet de straf onderbroken worden. Zo is nu eenmaal het strafrecht in Nederland... een strafrecht dat gelukkig geen uitzonderingen maakt. Maar lang niet iedereen is daar gelukkig over. Er barsten hevige debatten los. Mevrouw van Vught van het Auschwitz-comité reageert bij de KRO. Men mag het woord mens of menselijkheid in verhouding tot oorlogsmisdadigers absoluut niet gebruiken. Dat is absoluut geen kwestie van wraak of van wraakgevoelens. Maar deze mensen moeten achter slot en grendel blijven... tot ze dood zijn en niet meer in de maatschappij terugkeren. Vanwege de West-Duitse grondwet kan Willy Lages niet worden uitgeleverd. Het komt dus neer op definitieve vrijlating... En lager zou nog vijf jaar in vrijheid leven. Veel langer dan men aanvankelijk had gedacht. Dus je ziet dan dat die overige drie, die er dan nog uh, in Breda zitten... die andere drie Duitse oorlogsmisdadigers... dat, dat daar de discussie dan ook wel erg moeilijk over, uh, over wordt. En dat heb je rond, zo, rond 1972 grote debatten over. En ja, dat er bepaalde hoek wel uh, bereidheid bestaat om, om die mannen ook maar uh, over de grens uh, te laten gaan. Maar dat, dat roept dan ook wel weer heel erg veel verzet op. Ook omdat het ja, juist in die tijd, zo begin jaren zeventig... Uh, komt er ook steeds meer aandacht voor de, voor de jodenvervolging... voor uh, ook de, de langdurige gevolgen die uh, de, de oorlog uh, heeft. En ja, dat is wel iets wat steeds weer de gemoederen uh, ja, erg in beroering uh, bracht. Als er iemand is die de oorlogsmisdadigers en de andere gedetineerden niet veroordeelde, dan was het geestelijk verzorgster Wieke Dijkstra wel. Zeggen de daar de directeurskamer. Ze wilden bewust nooit weten wat de gedetineerden op een kerfstok hadden. Dan zat er een gevaar in dat uh, ik beïnvloed werd naar hun toe. En ik denk, dat wil ik niet. Kijk, Wikkie, dit is ook helemaal veranderd, hè? <tosses> Dat herkent u niet meer, denk ik. Nee. Wieke komt eind jaren zestig in de koepel te werken als vrijwilligster. Kijk dan. Bewaarder Anthony leidt haar rond op haar oude werkplek. Al die oude units waar wij vroeger zaten, ja. wij, die zijn allemaal weg. En daar hebben ze nu een heel sportterrein gemaakt. Mooi geworden, hè? Schitterend. Ja. Ze begint als domineesassistente. Toen zei de, de pastor... Ik heb vandaag geen zin. Wil jij de dienst doen? Oh, ik denk heerlijk. En ze keken vreemd op dat daar iemand kwam in burger. Hè, en er waren nog niet veel vrouwen. Maar ik heb gedaan of ik dat uh, niet merkte. Ik denk, ik hoorde bij klaar, maar dan moet je me even aan wennen. Waar gaf u altijd meditatie, Vicky, uh, in juni 2? Was dat in de grote recreatiezaal? Wieke heeft progressieve ideeën die goed aansluiten bij de gedachten van die tijd. Dat een gedetineerde meer is dan alleen delinquent. Ze geeft ook meditatielessen. Hier op dat podium, en daar lagen ze op die grond. Ik vertelde, we zijn allemaal zielen in een jas. En die ziel krijgt bij zo'n moment nooit de kans... Door alles wat ze uithalen en zo. Maar uiteindelijk komen ze weer terug. En dan krijgt ze hier wel een kant. Hier aan deze kant zat toen een jonge man. Die wou niemand ontvangen. Een jaar lang al niet. En ik wist dat niet. Dus ik kom argeloos binnen. En vond het goed. Gij zei een vrouw. Nou, die kunnen geen kwaad zijn. Wieke bekommert zich vooral om het zielenhuil van de gevangenen. Maar de bewaarders denken in die tijd toch net iets anders over de behandeling van de gedetineerden. Waarom vindt u dat er opgekeken moet worden of gezagsverhoudingen zouden moeten bestaan... tussen de gevangenisbewaarder en de gedetineerde? Nou, uh, het is natuurlijk heel belangrijk dat uh, met zo'n groot aantal mensen in een gesticht... dat uh, de orde gehandhaafd wordt. Dat is een eerste vereiste. De slotverrekening zijn deze mensen hier in deze inrichting ter bescherming van de maatschappij. Dat zegt een bewaarder in 1971. Als het gevangeniswezen onder vuur ligt vanwege te weinig mankracht... en daarmee gepaardgaande spanningen... Hoewel er vanaf 1945 veel nieuwe ontwikkelingen hebben plaatsgevonden... op het gebied van arbeid, bezoekuren, luchturen en ontspanning... wijkt het regime in Breda toch nog sterk af van wat we nu kennen. Resocialisatie, nou, dat woord kennen wij nog niet eens. 1971 is ook het jaar dat Ton Mink begint. Ik zeg wel eens: het is geen vak, maar het is meer een roeping. In die tijd was er nog geen speciale opleiding voor gevangenisbewaarder. Ik ben vanuit militaire dienst bij de koninklijke marine ben ik in de Koepel terechtgekomen, want ik ben daar gestopt bij de marina... na zeven jaar en dan, ja, dan moet je weer brood in de plank hebben. Mijn vrouw die kwam uit de Brabantse vandaan en ik uit Noord-Holland. En toen liep haar eh, moeder liep tegen een advertentie van de Koepel aan. Daar vroegen ze personeel. Niets vermoedend heb ik daar gesolliciteerd. Eh, een gesprek gehad met drie directleden en de huismeester. Maar het, het leuke is ook dat na dat sollicitatiegesprek... werd ik weer huiswaarts gestuurd en moest ik wachten tot ik 25 jaar oud was. Want met 25 jaar had je voldoende mensenkennis... om een gedetineerde overweg te kunnen. Vond men bij justitie in zijn algemeenheid. Dat slaat natuurlijk nergens niet op, maar goed, dat was de trend van toen. En drie maanden later mocht ik dan beginnen. 1 juni 1971. En dat was het moment waarop ik voor het eerst de koepel binnenkwam. In mijn burgerkloffie. En er kwam een oude brigadier naar me toe en die gaf me een pet... En die zet niet op een hoofd zo zegt. Je bent nu bewaarder. Dan denk ik, amai, amai, waar ben ik nou de kosten maar begonnen? In datzelfde jaar begint ook bewaarder Timmermans. Ik uh, ben blanco binnengekomen daar, ik, uh, want ik was metselaar. Ik was eigenlijk aan het solliciteren bij, of bij de politie of bij de brandweer. Maar ja, dat was allemaal niks Dat zei met Mijn oude vriend zei van, ze vragen bij de gevangeniswezen, vragen ze mensen. En zodoen heb ik daar gesolliciteerd. Ik voelde me eigenlijk wel zeker van mijn positie aan. Ja. Medok ook in het licht van het feit dat ik eigenlijk gewoon niet wist waar ik aan begon. Wat een gedetineerde inhield. En hoe spannend ook dat het werken met gedetineerden zou kunnen zijn. Dat bleek dus in de jaren later. Maar op dat moment was ik eigenlijk vrij onbevangen achteraf gezien heb ik wel eens gezegd van nou als ik geweten had dat we mijn eerste paar jaar daar te wachten stonden, dan had ik het misschien nooit gedaan. Deel 1 van de tweedelige serie over de koepelgevangenis in Breda. Volgende week dus deel 2, waarin oudbewaarders vertellen... over de situatie in de jaren 70, waar langgestrafte gedetineerden... het voor het zeggen hadden en de drie van Breda... zich binnen de koepel vrij konden bewegen. U kunt van dit programma een cd bestellen... door 7,50 euro over te maken op giro 444-600... ten naam van de VPRO in Hilversum... Onder vermelding van Koepel Breda. 7,50 euro, dus Giro 444-600. Maar goed, al deze informatie is ook terug te vinden op de website... www.geschiedenis24.nl slash OVT. En om te horen wat er nog meer op Geschiedenis24 te beleven is... hebben we nu aan de telefoon Marnix Kolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Michal. Goedemorgen. Uh... Wat hebben we allemaal nog meer op uh, de website staan? Nou, natuurlijk intochten van Sinterklaas. Daar kom je niet omheen dit weekend. En we hebben de volgens ons alleroudste gevonden uit uh, 1920, die op film is vastgelegd. Toen de Sint in de Amsterdamse Jordaan uh, op bezoek ging bij een school. Prachtige beelden waarbij mij overigens opviel dat hij op zijn mijter toen nog geen kruis had. En dat zie je bij alle latere Sint-intochten uh, wel. Ik weet niet of dat nog iets te maken had met uh, anti-katholieke sentimenten in die tijd. Uh, misschien is er iemand die dat weet, die moet dat dan maar even, even komen melden. Um, wat ook aardig is, is een uh, intocht in 1930. Die doet hij in Amsterdam samen met Piet uh, al op de motor. En uh, ook apart is de intocht in 1941... dan wordt uh, de heiligman namelijk ingehaald in Amsterdam... door de NSB en de jeugdstorm. En dat allemaal ten behoeve van uh, winterhulp. Zo was uh, ook Sinterklaas uh, onderdeel van uh, de politiek in de oorlog. Verder uh, hadden jullie het over de, de boerenoorlog... met uh, Martin Mossenbroek. Wij hebben hele merkwaardige filmpjes uit 1900... die zouden zijn gemaakt tijdens de boerenoorlog... in opdracht van Thomas Alva Edison... die toen bezig was met... Uh, camera's en met film. Het zijn uh, hoogst merkwaardig filmpjes omdat ze lijken te zijn nagespeeld en dat moeten ze dus ook haast wel geweest zijn omdat niemand zich kan voorstellen dat er in die tijd al echt op het slagveld uh, gefilmd is. Maar die informatie die erbij staat, daaruit blijkt dat niet. Het zijn uh, acht filmpjes, ze zijn heel apart om te zien en je kan ze dus op de site uh, geschiedenis 24 NL bekijken. Ze zijn fascinerend is het. om te zien. Volgens mij zie je daar ook, ook de, de mensen, tenminste daar lijkt het op, mensen die doodgeschoten worden, die even later weer opstaan. Uh, Als je goed kijkt uh, kan je daarover twijfelen, ja, ja. Ik, ik heb ooit lopen, lopen, iemand gehoord die vertelde en, dat ze. En sluiten ze weer aan. Ja, ja, ik heb ooit iemand gehoord die vertelde dat deze filmpjes waarschijnlijk in New Jersey zijn uh, opgenomen. Maar goed, het is allemaal. Het nou, ziet er in ieder geval heel mooi uit. Een, een mysterie, maar absoluut de moeite waard om te zien. Marnix Kolhaas, heel hartelijk. Dank. www.geschiedenis24.nl, daar moet u dus naartoe. Wij zijn aan het einde gekomen van OVT voor vandaag. Straks na het lange nieuws, de perstribune van Omroep Max... waarin Govert van Brakel praat met de hoofdredactrice van de Linda... Hilda van der Bel en met Judoka Dex Elmond. Wij zijn er weer volgende week. Tot dan, prettige zondag verder. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over...